Van Hampersen met het NOS-journaal. In Zwitserland is dit weekend een vredestop voor Oekraïne. De bijeenkomst is volgens de Zwitserse regering bedoeld... om een toekomstig vredesproces te inspireren. Op de tweedaagse bijeenkomst zijn meer dan 90 landen en organisaties aanwezig. Namens Nederland is demissionair premier Rutte erbij. Rusland is niet uitgenodigd, maar had vooraf al gezegd... sowieso niet te zullen komen. Om die reden heeft China ook geen delegatie gestuurd. Een groep inwoners van Zuid-Limburg protesteert vandaag in Den Haag. Ze zijn tegen de sluiting van een deel van het ziekenhuis in Heerlen. Door een personeelstekort dreigen daar onder meer de IC en de spoedeisende hulp te verdwijnen. De keeper van het nationale elftal van Montenegro, Matthias Sarkic, is overleden. Dat heeft zijn voetbalclub Meelwol bekendgemaakt. Sarkic speelde 33 keer voor de Londense club. Media Montenegro meldde dat Sarkic vanochtend in zijn appartement onwel is geworden... Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij overleed. Matthias Sarkic was 26 jaar. De Britse prinses Kate is voor het eerst in maanden weer in het openbaar verschenen. In het voorjaar werd bij haar kanker vastgesteld. Om welke vorm het gaat is niet bekend. Kate was te zien bij militaire parade ter gelegenheid van de verjaardag van koning Charles... Ook bij hem werd onlangs kanker geconstateerd. Mede vanwege de ziekte rijdt de koning bij de parade niet op een paard, maar zit hij in een koets. Tennis vertellen Griekspoor is op het grastoernooi van Rosmalen in de halve finale uitgeschakeld. De titelverdediger verloor van de Amerikaan Sebastian Corda 6-2 en 6-4. Gijs Brouwer verloor in de kwartfinale van de Fransman Hugo Humbert. De wedstrijd begon gisteren, maar werd gestopt vanwege de regen en vandaag uitgespeeld. Het weer. Vooral in het noorden, buien. In de rest van het land geregeld zon. Aan de kust waait het flink. Het is een graad of 17. Vanavond opnieuw buien met kans op onweer. Morgen blijft het wisselvallig bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen twee plaatjes van uh, Wim Sonneveld. Onder een van zijn pseudoniemen uh, Willem Parel. Maar eerst hoort u Toby Rix. Dat is een pseudoniem van Tobias Lacunes. En hij was geboren in Amsterdam op 28 februari 1920. En overleden in Beverwijk. 15 december 2017 was er een Nederlandse zanger, clown, entertainer en acteur. En Lacunes vormde vlak voor de Tweede Wereldoorlog met zijn vriendinnetje Mariette Janssen en Bob Geskus zijn trio The Young Rambling Cowboys. In de oorlog kregen ze door hun Amerikaanse cowboy-repertoire problemen met de Duitse bezetter. En schakelden ze over op Zuid-Amerikaanse en Spaanse liedjes onder de namen Los. Manchalers naar de eerste letters van uh, Marietje, Geskus en Lacunes. En de groep viel in 1943 uit elkaar. En Lacunes noemde zich daarna Toby Rix. En u hoort hem nu, Toby Rix, met Malle Vind, ja? Ergens ver in Paraguayos, daar woonde eens een torero Die al dode, hij was die roos. dat niet deed met echt plezier roos. Daar hij in zijn hart een lid was... Van de stierenbeschermingas huilde hij soms hele nachtdoos. En dan zei zijn vrouwtje zachttoos: dus. Molle vent! Kom maar bij Rosa, heb jij weer lang? Hij toen van zijn leven was, om zijn beroep pas op te geven was. Hij had het toch weer zo benauwd, ja. En weer zuste hem zijn vrouwtje, ja. Molle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 Een duppie is een bessie, een kwartje is een heitje. Een gulden is een piek en een riksdaalder heet een knaak. Een tientje is een joetje, 25 piek en gintje. Maar hoe heet nou een lap van honderd gulden? Raak! Poen, poen, poen, poen. De een zegt geld, andere monie, maar wij zeggen poen.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 Een jongen is een gozer, een meisje is een grietje Ze doft zich lekker op wanneer ze aan de schaduw gaat Een kleurtje op de waffel, wat boeier op de snuffer Ter gozer zegt lief, nou ben je net een papiekraat Poen, poen, poen, poen De een zegt geld, de ander niet, maar wij zeggen poen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 De mensen stanken zeer beleefd en tikken aan de pet. Wij maken van het leven meer een geintje, bij u de dat? Daar is toch... Je bedoelt allemaal je het eraf, middelbare dame? Of kom u in moeilijkheid thuis? Een staar voor hoe bestaat? het wat doe je dan? Want dan Is maar is waterverf Daar doen ik niet aan mee Je stort je eigen in het verderf Je zaak in de brein En is er soms eens hebbel Of je leile, zegt dan maar Ach, niet op reageer alleen En het is voor mekaar Twee stukjes van Willem Parel, dat is natuurlijk het pseudoniem van uh, Wim Sonneveld. Als eerste hoorde u Poen en daarachteraan hoorde u als laatste... Daar is de Orgelman. CFM Zandvoort, lokale oproeper uit de badplaats Zandvoort. De volgende formatie zijn twee heren. Genaamd de Spelbrekers was er in 1945 opgericht Nederlands zangduo... bestaande uit Theo Rekers en Hug Kok. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in de Duitse munitiefabriek. Waar ze te werk gesteld werden. En in 1956 braken ze door met het liedje Oh, Wat Ben Je Mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. Met het liedje Katinka. En ze hebben een heleboel leuke liedjes gemaakt. En u hoort ze nu? Hier zijn de spelbrekers met de medley van allemaal grote hits van hun. Parijs ligt aan de scène. En bol ligt aan de rein. Maar wat ik zo verliefd ben.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 Ik Parijs ligt aan de scène een bom ligt aan de rij, maar dat ik zo verliefd ben, dat ligt dan aan de lijn. Ik heb je in de laatste tijd zo eens geobserveerd, Daar heb ik niet spijt van, want het heeft me iets geleerd. Je weet je leuk te kleden, dat heb jij op velen voor.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 Weet je lieve kind Zie ik je dolga met de hoed En dan besef ik weer zo goed Dat ik je tienmaal leuker vind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 Zo blij, want wie beter antwoord dan een kus, ze zijn er keren bij. Doe je en wie moest je gaat sleept. Doe die thuis, ja, zie de geheime keren. Jij ja, Je ruift, je zult verzamelen, die thuis, ja, ik zie je toch zo geren. En zo blijft de wereld draaien, door het vluchtje romantiek. Daarom vraag ik, zie de geheime keren met muziek. En muziek. Ik heb mooie tulpen, hyacinten en narcissen. Ze komen best van de peilingen blissen. Dan heb ik rozen die rooien en vieren. Zeg het met bloemen, ze spreken tot het haar. Ik heb bloemen voor loop en ze zeggen, ik heb je lief. Voor hen die er al en ook de kleine, vergeet mij niet. Op het plein Het is bedreurig, maar het is niet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 En daarvoor hoorde u Selma en Helma met ik heb mooie tulpen. En de volgende plaat is van een dame, Hendrika Storm. U kent haar waarschijnlijk beter dan ze onder haar artiestennaam Rita Corita. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917. En overleden in Beekberg op 24 december 1998. Was een Nederlandse zangeres. En ze trouwde met haar accordeonleraar. Het was Koen Ooms en ze vormden samen duo Corita. En in 1958 had ze dit met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Een lied van accordeonisten en componist John Woodhouse. Die aan haar een verdere leven zou blijven achtervolgen. En vandaar ook die plaat. U hoort er nu. Rita Corita met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Als een vrienden meegenomen op een uren dat een fatsoenlijke zonderlijke mens lang in zijn bed ligt te dromen. Ik hoorde in de keuken wel ze zaten op het tapen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 Oké, zo.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 En mijn benen staan niet stil, is hier soms een mooi meisje dat even dansen met me wil. Oh Foxy Fox, erop met je elastieke benen, die wil elke avond daar het dansing toe. Zeg jongeman, mag ik je meisje even lenen? Wil met haar swingen, want ik ben nog lang niet moe. Wil je vrijer dan niet even met je dansen? Dan roep ik, ik vol! Want Foxy grijpt ze kansen. Oh, Foxy Fox trot met je elastieke benen. Die wil elke avond daar het etsy-toe. <laughs> Grijp zijn kansen, oh Boxy trot met je elastieke benen Die wil elke avond daar het dancing toe. Ja, zo dans ik heel mijn leven in elke disco, keek of zaal. Ik hoop nog één ding te beleven, dat ik de honderd nog eens haal. Dan zal het dansen van zo'n trot, niet zo 1, 2, 3 meer gaan.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 Die grijpt ze kansen Oh Foxy, drop Fox, met je elastieke benen Die wil elke avond naar het dancing toe Ja, kom ja. aan <laughs> Oh Dan roep ik, kwip ik slow, want Foxy grijpt zijn kansen Oh Foxy, Fox, trot met je elastieke benen Die wil elke avond daar het dancing toe Die wil elke avond daar het dancing toe Ons economisticaan... papa bijzonder goed getroffen. we voelen ons gezworen kameraden van elkaar. Dat wij zo graag boniachten vindt mama een catastrofe Ons bondgenootschap ziet zij als een permanent gevaar. Maar altijd zijn dedelijk snuit, we gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey, dear,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 Zo tegen middernacht, wordt onze stemming minder vrolijk. We zingen dan met droef gelaat en we gaan nog oh, niet naar huis. Op onze weg terug klinkt het gezang niet bijster vrolijk. Wanneer we nog wat stamelen van en mijn moeder is niet thuis, maar altijd zijn nederig snuit. We gaan toch vanavond uit. Hey, hey, hey, goeie met Foxy Foxtrot, met je elastieke benen. En de volgende artiest is George de Vretters, geboren in Bandu, dat was Nederlands-Indië, op 23 december 1921, en overleden in Torrance, en dat ligt in uh, Californië in Amerika. Daar is hij overleden op 19 november 1981, was een Ambonese steelgitarist. Zanger en componist. En, uh, de Fretters werd geboren uit het huwelijk van... Uh, krilmilitair Anton Balthasar de Fretters en Caroline Terzemas. als kind speelde hij al op uh, met watergevulde flessen... en luisterde naar de radio als daar muziek te horen was van uh, Sol Hoppy, een beroemde Hawaïse gitarist uit de jaren 30-40. Uh, dus uh, ja, en... Uh, 1936 won de Fretters met Hawaiian Little Boys. Dat deed hij onder andere met Vic Spangenberg, Hans de Water, Leo Kress en Guus Schrijn. En voor die zijn eerste prijs, een aanmoedigingsprijs op het uh, Hawaiian Concours in Batavia. En voor de eerste prijs kwam hij niet in aanmerking, omdat de gemiddelde leeftijd van de bedleden slechts 14 jaar was. En het dus uh, buiten mededingen moest worden omgegaan. En uh, ja, u hoort hem nu, George de Fretters, met Ayun Ayun. Ayoen. En die hoge klapperboom, oma's mirak, klemt in die hoge klapperboom. Ajoen, ajoen, ajoen, en die hoge klapperboom, oma's mirak, klemt in die hoge klapperboom. Speel op je trompet. Ze werden wakker in de goot in de morgen, keel en koud. Maar Jan Klaassen sliep in de armen van de dochter van de schout. Jan Klaassen was trompetter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 Ze was trompetter in het van de prins Hij marcheerde van den Helder tot den bril. Hij had geen geld en hij was geen Ze zei, vaarwel mijn lief, ik zie je volgend jaar Wanneer de lente terugkomt, dan zijn wij weer bij elkaar De winter ging, de zomer kwam, de oorlog was voorbij Maar het leger is nooit teruggekeerd van de mokerheid Geen mens die van Jan Klaassen ooit iets teruggevonden heeft Maar alle kinderen kennen hem, hij is niet dood, hij leeft Was trompetter in het leger van de prins. Hij marcheerde van het helden.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 Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd, zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou, en daar heb ik toch gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het hart diep, ik heb je lief, maar het oude op lijf vertrouwen. Ik vind het zelf ook wel erg primitief, maar waarom ben je dan nou ook?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 Welke muziek voor een halve Duitse? Hij heeft in Nederland televisieprogramma's gemaakt en liedjes gezongen. En in Duitsland werd hij eigenlijk het meest populair. Het was natuurlijk Rudy Karel met Wat een Geluk. En daarvoor hoorde u Rob de Nijs met Jan Klaas, de trompetter. En iedere zondag tussen 9 en 10 hoort u alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En de volgende is Helma en Selma. Het was een zangduo uit Limburg. Het duo bestond uit Helma Lammers en Gertrude zus Janssen. En Helma Lammers was een plaatselijke zangeres ze trouwde met en zong bij orkestleider Mathieu Nienz... ...die rondtrok met zijn dansorkester Flying Dutchman. En Helma had rond 1944 voor een voor uh, en vangcompanis Johnny Hoes... ...het lied De Cowboys, inderdaad, vermoedelijk zijn eerste liedje opgenomen. Ze werd in advertenties een Lady Krone genoemd. En bij dat orkest altijd, uh, altijd trad er altijd de clown op. Dat was de vader van Selma. Hij stelde voor om het zangduo te formeren. Hij vond zijn dochter een mooie tweede stem hebben. En toen was het 1949. U hoort ze nu Helma en Selma met de bus... Bussen naar Naarden. Luistert u maar Kom in de bus. Kom in de bus. Kom in de bus. Kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom, kom in de bus. In de bus van bussen naar Naarden. Voordat ik het wist. Nooit zal ik die rit vergeten. Dat ik naast jou heb gezeten. Jij keek mee aan. Ik keek jou aan. Als het gisteren was gebeurd Ik mis je zo Het kwam in de bus, in de bus van hem naar Aarden Voordat ik het wist Nooit zal ik dier het vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij ik mij aan, ik jou aan Hield mijn hartje voor je rust van dus mijn aarde. Maar ik durfde niet te houden. Als in de bus van tussen mijn aarde. Dat het zo gezwit zou gaan. Ik mis je zo. Maar ik wist het. Nooit zal ik die rit vergeten Dat ik naast jou heb gezeten Jij ik mij aan Ik kijk jou aan Een schok en toe In de bus van Bussen naar Nuiten Kreeg ik de